A59 vanuit Den Bosch in de richting Os. Tussen Nuland en knooppunt Pouwgraven staat er 6 kilometer file. Ben je onderweg vanuit Eindhoven naar de regio Arnhem-Nijmegen... dan kan je het beste omrijden via Den Bosch en dat is dan over de A2. Ook een ongeluk op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Hilvarenbeek en Oorschot staat er 7 kilometer. En daar is de linkerreis ook dicht. Dat, dat trekt veel bekijks, want op diezelfde A58 vanuit Eindhoven... in de richting Tilburg staat er tussen Best en Moergestel 7 kilometer. Alstublieft, 1 kilo tomaten. Uh, ze zijn niet ingepakt en ik zie ook geen cadeautje, geen gebbetje, niks. Ze zijn toch wel drie maanden op proef? Ja, door Tiscali raak je gewend om verwend te worden. Want met het ADSL 5 en abonnement kun je nu voor maar 15,95 per maand internetten. Als je een KPN abonnement hebt. En je krijgt Tiscali-telefonie en Noord en internetbeveiliging drie maanden op proef. Check de voorwaarden en bestel snel op tiscali.nl. Wie rondkijkt in Europa, ziet dat er van recessie geen sprake meer is. En wie goed kijkt, ontdekt de bedrijven van de toekomst. Ga mee op avontuur en beleg in Robeco European Opportunities. Want als het gaat om nieuwe beleggingskansen in Europa, zitten wij er bovenop. Kijk op robeco.nl of vraag het uw adviseur. Robeco, die investment engineers. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Hier had dus een hele grappige sketch moeten komen... over een 92-jarige slager die nog iedere dag carbonaatjes moet hakken... omdat hij zijn pensioen niet goed geregeld heeft. Maar zo grappig is dat niet, dus houden we het maar even serieus. Als ondernemer is het belangrijk dat uw pensioen tijdig en secuur is geregeld. Daarom biedt Generali iedere ondernemer... een persoonlijke en flexibele oplossing. Op maat gemaakt en die u in de toekomst financiële zekerheid garandeert. Generali, wij beloven niet... Wij verzekeren. Robeco European Opportunities. 26,8% rendement over 2006. Imagine. Een smartphone die er niet uitziet als een smartphone. De ultraplatte i600 smartphone van Samsung. Met volwaardig kwerkt die toetsenbord, wifi, push e-mail, bluetooth en krachtige multimedia functies. In een ultra stijlvol design van 11,8 mm. Ontdek de nieuwe i600 zelf op samsungmobile.nl Werknemers, wat voeren ze eigenlijk uit? Volgens onderzoek zitten ze per dag een half uur te suffen. Zo gaat iedere maand een volle werkdag verloren. Monsterboard.nl en Aqua Pickwick hebben daar iets op gevonden. Monsterverbond. Houdt uw bedrijf fris? Koop een speciaal Monsterverbond pakket, vind fris talent... en ontvang een half jaar gratis water van Aqua Pickwick voor op de zaak. Dus ga snel naar Monsterboard.nl en houd uw bedrijf fris. De Samsung i600 smartphone is onder andere verkrijgbaar bij de Orange Shops. 3FM presents het Beatstadfestival Den Haag. Met optredens van Van Velsen, Ilse de Lange, Direct en Pink. En vandaag, naast kaarten, ook een meet and greet met Pink. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Uh, Michiel, even. mag ik even een beetje praten? Ja. Ja, ga toch naar de Noordpool, hè? Ja, klopt. Zorg je wel dat je je hoofd koel houdt? Ja. Wat voor muziek ga je eigenlijk draaien? Nou, eh... allemaal koele platen. Zeg, aankondigen? Nou zeg, doe even lekker niet zo koelbloedig. Nou, lolbloek, kom op zeg, we meer te doen, hè? dan, kroplan. En dan nu Extra Weekend.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 Would it not be madness to fight, we come one? Yeah. In you, the song which rights my wrongs. In you, the fullness of living. The power to begin again, from right now. even geconcentreerd nou, hè? Dat moest hier er aan je ja, ik denk, ik kreeg eerst voor de hoofdpijn... die ik ook had na woensdagavond. Jezus, wat stond dat geluid er hard in, Ahoy. Het staat wel heel leuk, zo'n tafelbladmotiefje... Uh, op je uh, harses. Zij, we gaan niet gelijk lelijk beginnen, hè? Want dat... Nee, nee, nee, nou, want dan ken ik nee, er ook, nee, nee. ook wel een paar. Nou ja, je zou denken, hé, hey, uh, waar is uh, Gerard? Maar er zit iemand anders in, die heet geen... Deze is het John Lennon, Deze is het George Harrison... Paul McCartney, of misschien... Uh, ja, ja! Nou ja, samen is dan uh, Rabbering en samen, maar ze zingen hier. En ja, het aardige van radio is op zich dat je niet ziet wat er staat, maar nog even terugkomen over die Beatles. Uh, nee, dat is degene die er niet is. Die zit oh, namelijk in New York, York en daar is wel die Lennon neergeschoten. Feenster. Dat ben ik, ja. Maar het hele verhaal over de Beatles, dat heeft niks te maken met deze man. Ja, fuck, hoe <laughs> moeilijk dit! Paul Rabbering, dames nou, en heren! Oh ja. Nou, mijn punt is eigenlijk wat ik eigenlijk wilde maken over vandaag, over die Beatles. Het ziet er vandaag uit als nummer Nou, vijf. <lacht> nou echt. Echt, het is zo, zo jammer dit. Kijk, het verhaal is dus dat ik ik heb gewoon geen gel gedaan vandaag. En het, je bent echt een nummer 7 die hier binnenkomt. Oei, zit ziet je heel leuk. Ha, ha, ha, ha, ha, Erachter. ja, misschien komt het vanwege je ijdelheid ofzo. Dat mensen het leuk vinden om jou te pesten. Ben ik zo ijdel? Nou, het is wel dat je aan iedereen vertelt dat je haar niet zit. Kijk, ik let daar eigenlijk niet op. Ik zei het alleen tegen jou. Jij, ik kom jou eerst tegen en vervolgens iedereen... Idee... <lacht> zit je haar aan? Sorry. Zullen we? Oh, ja. Ik een het idee. Dus, uh, op 3, 2, 1, hè? Oké. Okay. Eh, uh, eh, uh, eh? Uh.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 A little shreddy mm -hmm. I've got an answer to me Weekend, Grace Kelly. Nou, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, hè? He he. Ik heb echt het gevoel dat we nu al klaar zijn. Zo'n uh, bak energie uh, zit er alweer uh, al in. Ja, ik moet al al juist eigenlijk nog beginnen. Wat? Nee, nee, nee, dat is het maar ook Maar maaltijd het... is weer dwars. Ja, daar wil ik het ook even met je over hebben, Paul. Voordat we natuurlijk naar die legendarische inhoudsopgave gaan. Hè, het het toch is toch een hoogtepunt van het begin van de next weekend. Dat je toch weet, wat zit er vanavond weer in? Ik kom hier dus net aan met mijn prachtige kapsel... <lacht> En ik zie jou naar buiten lopen, ja, hou even mijn pizza vast, want je moest even, wat moest je hebben, geld of... Nee, pak sigaret. Hou even peuken. Ja. En uh, op de pizza, ik denk, ja, ben ik toch wel benieuwd, hè? Ver, verdiep je in, in, in uh, wat, wat weet je van je collega's, welke pizza zou Paul doen? Is het een pizza Hawaii, is het meer een calzone, dude, maar dat dacht ik al niet aan de vorm van de doos te kunnen zien. Wat staat er dan op? Mag je zelf zeggen? Naar door. Heb je galm? Dynamite. Ja, dat is heel leuk. Maar waar het me vooral om gaat, Paul. Ja. Kut. En dan moet je, het, het, ik. Ik zie het ook echt voor me, hè? Hoe, ja, hoe nee, is gegaan. Ik ken een watje. ja. Wat ja, ben... staat er dan onder? Ja. Nee. Let op, dubbele punt. Niet te veel hete pepers. Nee, dat komt omdat... de vorige keer heb ik een half uur echt last van mijn mond gehad... toen ik hier extra weekend deed. En dan heb ik ook dezelfde Dynamite besteld. Nou, en als je nou alleen nog last hebt van je mond... dan was er nog niks aan de hand geweest. Maar het was echt de hele tijd... Uh... Ah, Paul is binnen. Maar ik zie het echt voor me hoe het dan gaat. Hallo, Paul Habering van de radio. En de mol, inderdaad. Hallo. Uh, uh, zeg, uh, ik wou graag <laughs> een uh, pizza bestellen. Nou, doet u mij maar de Dynamite. Ja, nee, dat kan ik wel aan hoor. Maar um, één vraagje. Flik <lacht> nou even op. <lacht> wilt u er niet aan? <lacht> Neem dan gewoon een Quattro Stationie. Luisteraars, het zou leuk zijn als je niet alleen nu behalve radio luistert, even de webcam wil bekijken. Ik krijg gewoon naar fax dat het uh, hoogtijd is voor de inhoudsopgave. Ja, ik heb gewoon geen jelling gedaan. Moet ik even wat gaat, water met man. suiker anders maken? Het schijnt dat bier ook heel goed is uh, voor. Uh... Ja. En taxi. Taxi? Kijk dat. De laatste keer denk ik door een taxi werd overreden zat mijn haar wel heel apart. Dat dan weer wel. Maar okay. uh, de, de, het vruchtendrankje, dat is ja. uh, goed voor... Uh... Ja, goed voor niks, behalve het plakken. <laughs> nee, het is nergens goed voor, behalve dan... Oké, okay, dat wist ik helemaal niet. Nou ja, um, uh, welkom Paul. Ja, Gerard zit nog steeds in New York. Goor. En uh, dat uh, geeft ons weer de gelegenheid om gezellig samen, jij en Proost. ik... Hey, even... Uh, ka dat is het ka Mika is de ultieme extra weekend plaat. Ka-ching, proost. Het is dus gewoon dat die man blijft proosten inderdaad. Oh. En volgens mij elke keer dat we die plaat draaien, proost die natuurlijk ook. Ja, oké, oh, oh, okay, ja, die de het ook weer, Dan gaat de kassa weer. <laughs> <laughs> oh, toch een beetje te veel pepers. Dan moet echt <laughs> Sorry. Niks peper is dan je eigen lucht. Laten we het gewoon eens even over die inhoudsopgave hebben. Paul, wat zit er vanavond in? Vanavond! In dit radioprogramma. Chronologisch of door de war? Um, oh, dat is ook een keer leuk. Dat je door de waarde, dat je niet begint met... De wildblik. Maar dat je bijvoorbeeld eerst zegt uh, wie we te gast hebben. Of dat je eerst... En dat, vind mm -hmm. ik dat wil ik ook eigenlijk wel zeggen. Want ik vind het echt te gek dat ze deze... Ik kan het natuurlijk ook niet uitkiezen wanneer Gerard op vakantie is. Maar vandaag in de uitzending... Een mooie zangeres. Mm. Uit Haarlem. Ze heet uh, Dennis. Ah! Ja, dus, ik vind ah, het best zin. als vrouwen een beetje mannelijke namen hebben dat is best cool. Want je René is ook zo'n vrouwelijke naam of ding. Dat heeft wel iets of zo. Ik vind Henk ook wel heel geil. God, zo, <laughs> de, zo heeft iedereen man. Nou, ik hou van de kroeg. Zit een ontzettend mooie vrouw en, uh, hé, Wil jij wat drinken? Ja lekker. Sorry. Uh, Dennis, we geen uh, ja, lachjes moeten doen, je, het zal je gaan beuren, Veenstra. Ik hoop dat het je een keer gebeurt, dat je in de kroeg zit. Ja, maar dat je er ook en naar je een beetje, nee, dat, je, dat je zegt... Oh, ik ben Michiel Veenstra, ben ik ben niet bekend van wie is de mol, maar wel... <laughs> Wel van de radio. En ik ken niemand van de mol. Maar wil je misschien wat van me drinken? Ook zo meneer. Nee. Nee, zou ik zo naar de landen gaan. Nee. Afgelopen woensdag in Ahoy. Ik heb het ook op radio afgeteld. verteld. Ik vond het vreselijk namelijk. Maxi Jazz staat op het podium van Ahoy. Ahoy, we're fateless Hé, Hey, van wie is de mol? Nee, het ging niet anders. Maar ik liep door de zaal heen en er komt een jongen naar me toe. Zegt, hey, hé, jij bent die bekende, ik weet het wel wie jij bent. Je bent zelf de lantinga. <lacht> ja. Dat was ik klaar. Echt waar, joh. Ja, van optreden was leuk, maar toch is er de avond niet meer geworden wat ik ervan vond. Nee, Nee, is toch... Ja. toch jammer dan, hè? Maar ja. hoe was het eigenlijk? Het, ja, was nou al af, heerlijk. het was denk ik keer vijf dat ik Fakeless gezien heb in Ahoy. Mm -hmm. Maar het, het, het blijft te gek. Maar ja, sowieso, ik, weet je, ik besloten dat ik fan ben van die band. Dus wat zou ik uitbrengen? Desnoods laten ze een... een, een, een, een... Een scheet. Ja. Zo'n hetebebis. Uh, zo zo zo <laughs> dat maakt het nog niet uit. Dat was de nee, nieuwe single van Fateless. <lacht> Prachtig. Wat een diepgang. Ja. Uh, uh, goed, maar ik vind het gewoon sowieso te gek. En, en, en wat ik wel aardig vond <laughs> aan dit optreden... is dat ze ook een paar nummers speelden van oudere albums... die ze nog nooit eerder gedaan hadden. Zoals Muhammad Ali. Oh, wat cool. En uh, Drifting Away, wat echt een te gekke plaat is op het eerste album. Ja, ik heb um, Fateless zelf voor het laatst gezien... bij Lowlands 2005... Vier. ben het even Wanneer was het Vegas voor het laatste blad? Nou, toen. En toen had ik wel zoiets van... Nou, ken het trucje nu wel. My, je wel je eerst, maar hij moet maar Dat de... heeft, heeft heel, elke artiest volgens mij. Als je naar nou el, elke artiest doet... doet doet gewoon dezelfde show met dezelfde dingetjes en... Ik heb ze nu ook iets te vaak gezien. Ik herken die trucjes ook wel, maar toch. Maar het is wel blijft. vet. Ja? Ja. Moet, moet, eerlijk is eerlijk. En het vetste optreden misschien wel waar ik ooit ben geweest. En ik weet niet of, of je ook de mazzel dat je daarbij toen was... was toen Vetus in, uh, in de melkweg stond. Een ja. Ja. hele besloten optreden. Ja, daar heb ik mijn blamage begaan. Je wat? Met mijn blamage. Blamage? Ja. Hoezo? Nou ja, ik wilde Sister Bliss zoenen. Oh, dat verhaal! Ja. Ah, doe nog eventjes één keer. Nee. Okay, nou ja. Dus Paul, die staat daar. En ik denk, hey, Sister Bliss, ik had wat gedronken. Leuke meid, een beetje, een beetje machine is zij. Als je de kent wel. ze ziet het altijd heel strak spelen. Ik denk, ze staat daar te draaien aan, op de afterparty. Ik ga naar toe, ik ga haar zoenen. Dus ik zei, Sister Bliss, may I kiss you? Maar ze zei, sure. Ik denk, oké, okay, dit, wow. dit is het moment. Had je en toen ik, een relatie? Wat voor, was het een, uh, no, een wangzoen, moest het worden? Of echt gewoon vol... Het werd een wangzoem. <laughs> Alleen maar om niet, niet het geluid van jou erbij te hoeven hebben. Okay. Um, maar het was wel een enige wangzoen. Want mm. je, je kan gewoon zo drie kusjes geven. Maar wat ik dacht, ik, ik pak met mijn handen haar hoofd vast. Weet je, echt zo'n... Weet je, je weet hoe je dat... dat ja, zo ja, ja, echt een heel, heel hartige, hartelijke zoem. En van links naar rechts en weer naar links. Hollands, hè. dat gaat altijd een beetje moeilijk. Mm -hmm. En ik, ik was in die waan, ik heb Sister Bliss gezoomd en ik trek mijn handen weg. En dan ging Mika, ka -ching! Mijn vinger bleef hangen in haar enorme oorbel. <laughs> die, ja. die flikkert op de grond, uit haar oor. En die manager vliegt erop af, what's happening? En, en, en zij kijkt me heel boos aan. En Met een bloedend oor, you dirty bastard! Je dat mee of was het ongeveer dat verhaal? Vond vond het niet erg genoeg. Nou, ik vond het eigenlijk, dat was gigant genoeg, inderdaad. Moet ja. ik nu even echt een hapstof stof nemen? Nee, laat maar, joh. Ik vind het wel goed zo. Zit jij niet in de mond? Wil je een klap op je be bek? Ha, gezellig! Het is Nou! Ik kom Eh, rabbering nou, hè? Ja, hey, nou, ja. FM. Real music. The new aggressive. Plug it in and turn me on. The in the land. Nice. the Fray. And the I know Days of Ink. The Fray <laughs> FM. FM. Talk. He walks, he says sit down, it's just a talk He smiles politely back at you You stare politely right on through Jij bent de, de grote evangelist in de Frey. Dat ja. weet je wel. Nou, je, je, dit, dit had je toch uh, in Amerika gescoord? Ja. Uh, ja. ja, op de radio was het daar echt niet weg te slaan. Je hebt wel probleerd. Niet. <laughs> ja, heb je nog handen voor nou ja, elke, met je ja, elke twee uur is, vond ik op een gegeven moment wel iets te overdreven. Maar aan de andere kant heb ik hem dusdanig zeg maar, in mijn vakantie uh, in mijn hoofd gekregen. Ik dacht, dit moet in Nederland ook echt wat gaan worden. Nee, maar waarom ik dat zei, waarom het volgens mij wat voor jou is... Ze hebben ecotax toegevoegd op hun uh, hey, conceptkaartjes. 50 cent per stuk worden ze duurder om het uh, klimaatneutraal uh, te kunnen wegzetten. Zo ongeveer. Ah, Dat is een uh, goed punt. Fijn. De nieuwe meegit van deze week. Te gek, hè? Houd er safe live? Hoe zou ja. jij een de Paul Beademen. Toch wel, hè? The kiss of life. Ik, uh, ik, ik wilde zelf eigenlijk zeggen, want ik weet dat ik ook jouw aandacht daar ontzettend mee heb, is uh, seal of the parameter. <lacht> ja, dit is 24, even, dit is, dit ja, dit nou, is 24. Nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. hartstikke goed. Ja. Ja, ik zit weer midden in 24 seizoen 6. Nou, hoor. Dus dat dus wil je er echt niks over zeggen als Ik zeg helemaal niks. En ook niet de kleine hint. Nee, ik niks. Zeg, nee ik zeg maar niks. Ik zeg helemaal niks. Ik wil niet dat je erover begint. Ik zeg niks. Niks. Vanavond. Nee, Minimateeren in Extra weekend. Zullen we eindelijk eens een keer die inlandsopgave gaan doen? Een tipje van de sluier dan. Dat is een tipje. Ga je het chronologisch doen of... Nee, of het niet Nou goed, laat maar. Oh, een tipje van de sluier. Nou, dat wil ik ook doen hoor. Wil je een tipje van de sluier? Nee. Oké, jawel. Nee, weet ik niet. Nee, ik ga niks zeggen. Ook. Straks zeg jij het maar. Wat gaan we straks doen? Nou, ik wou eigenlijk zometeen gaan beginnen met... De wildplik! Maar wat is het ook alweer, Paul? Um, Leuk, hè, die wisselwerking? Is het, is het iets wat je moet uitleggen, de wildprik? Nou, niet echt. Het is beter iets wat je zeg maar, zou voor kunnen doen, eerlijk gezegd. Eigenlijk... Ja, dat is wel een aardige, ja. Maar nou, uh... Dat, uh, bellen en uh, vertellen hoe het is en wat je gaat doen. Is er nog wat bijzonders dit weekend? Nee, volgende weekend is het natuurlijk een uh, lang weekend met dat, uh, Koninginnedag dag aan vastgeplakt. Ik zei het bijna in één keer, weet je het in de gaten? Ik heb bij, bijna een stikkertje gekregen. Ben je nou al aan het klappert <tankt> ja. Nou, weet je, het is echt zo raar, want uh, morgen om 1 um, uur vlieg ik uh, richting uh, uh, Noordpool. En uh, voor die tijd moet ik uh, nog, wat is het? Vijf en een half uur radio maken. Dus ik ben er helemaal nog niet mee bezig. Het is nog zo ver weg. Dat kan je normaal terwijl... lastig slapen in het vliegtuig? Nou, dat je dat denkt, gaat... ik ga vannacht <laughs> ook nog even tussen 4 en 7 een programma maken. Ik dan denk, dan ik... gaat het zeker lukken. Ja, inderdaad. Mm. Terwijl, volgens mij, ik weet welke maatschappij vlieg je eigenlijk? Geen idee. Frigidair. Maak, maak je dat echt niet uit? Nee, het, het, is, het is geen idee. Als het maar klimaatneutraal is, vind ik alles best. Nee, nee, ik bedoelde, ik had het meer over stewardessen eigenlijk. Oh. Dat is waar ik, zeg maar, Scandinavische schonen... als je gewoon met Martinair vliegt, is het natuurlijk wel wat anders dan... Nou, we vliegen wel via Oslo. Dus ik hoop dat we daar nog wel veel tijd hebben voor een, een interessante fieldtrip als tussenstop. Dat zou ik op zich wel leuk vinden. Dat geef ik hier wel toe. Maar goed, dat zegt nog niks over... Die nee, we zo meteen gaan oh, doen. Uh, dat wil zeggen dat je dus gewoon uh, kan bellen. Nu al bijvoorbeeld 0909-1336. En uh, laat maar weten waar je, waar, je, waar je het over wil hebben. Nou, bijvoorbeeld. Zo makkelijk kan het zijn. En dan wordt er weer gelijk op de voet gevolgd door... The Voice Lift. Zo'n prachtige zong allemaal. Uh, ja, The Voice Lift. Wat wel enige uitleg uh, vereist. Misschien? Jawel hè. Zo, dit is uh, mijn uh, pakje, dan, begrijp ik. Nou, stem van een bekende Nederlander, maar dan danig verbouwd, dusdanig... dat het uh, nou, een spelelement genoemd zou kunnen worden. En dan willen wij weten welk bekende Nederlander het is. En weet je dan win je prachtige prezen. Namelijk een artikel van de boodschappenband die we straks gaan uh, doen. Dan oh, dat is. moet ook wel eens een keer doen. Dat is al ja. een boodschappenband, weet ah, ik je Ik vind dat? dat zo leuk. Zo mooi. En, dan uh, doen we ook nog bij, maar ik moet even weten wat... Uh, de DVD van Dirty Sanchez. De MTV-gasten die... Uh, die allemaal rare stunts uithalen. Ik zie de afdeling oh ja. Heel ja erg ik heb hier de ja, DVD van Flush Away staan. Maar als jij oh, de recensie wil weggeeft. Nee, nee doen we het beide, joh. Oké. Okay. Anders komt hij uit jouw kast, hè? Dat weet ja, je. Ja, nee, dat is goed. Okay. Dat is nee, geen enkel probleem. En dan hebben we natuurlijk ook nog later in show... Nou ja, wat ik al zei, Dennis. Uh, die, die hebben we dus te gast. Wat jij eigenlijk zei. Ja. En, en, nou dat vind ik wel te gek. Want uh, kijk, bij Koen en Sander is het super VIP-arrangement eruit gegaan. Maar ik weet... Voor fact. Dat er nog heel veel desperate Pink-fans aan het luisteren zijn. Ik heb er een paar moeten teleurstellen in de, in de mailbox vanmiddag al, zag ik. Dus dat, uh, dat gaat allemaal goed komen. Dat vind je ook gewoon leuk. Nee. Kan er nog kater van Pink winnen? Dan mail je ook gewoon terug. Nee. Dat het helemaal niet waar is. Wat zeg je nou voor lullige Sadist. dingen over mij? Nee, dat is niet waar. Ja, maar, dat kan ik misschien wel voor het je Het wel een leuk spanningsfilm, oh. ja, zeg ik dan. Echt waar? Ja, zeg. dan geef je dan je 06-nummer ook. Nee, dan moet je vanavond luisteren. Oh. Wat heb jij een funzige gedachte? Ja, het is weekend, joh. Ja. Wat denk jij nou? Nou goed, kans dus op kaarten voor het Beatstadt-festival en de met Pink. Zoek je nog iemand om je warm te houden, komende week? eh, uh, eh, uh, uh, uh, uh, uh. ja. ja. Ik heb er nog niet over nagedacht, ik heb alleen maar mijn kleding. Maar ik heb nog niet uh, nagedacht over wie ik lepeltje lepeltje wil gaan liggen op de Noordpool. Oh, dat is wel leuk. Je hebt ook zo'n ijshotel altijd wat ze bouwen. Ja, maar dat is dus weer heel erg slecht uh, voor het milieu. Want het toch eens energie... op. Dat maakt me niet uit. Nou, dat is, nou, wel, nou. Wel, dat is wel de hele achterliggende gedachte, Paul Rabbering. Dat maakt me ja, niet uit. Maar, dat dat, maar zo'n ijshotel is toch mooi. Dat laat toch wat van de natuur zien. Dat is toch te, te, te gek dat je dat. Ja, als het op natuur. de Noordpool is, dan is het zo koud. Het... Oké, okay, prima. Je maakt lekker je eigen warm. Hebben we verder nog wat leuks naar voorbij, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hebben straks ook nog de mix van DJ Sandstorm. Ah, Denk daar vooral aan. Sneeuwstorm. Ja, in dit geval. Ja. He. En, uh, en, en, en, en het woord dat scoort. Ook nog. En wat geven we daarin weg, afdeling Oja? <lacht> uh, uh, twee -ja, kaartjes en een t-shirt voor de film Hot Fuzz. Hot Fuzz. Ja. Daar hoor ik goede dingen over. Over Hot Fuzz. En ja. daarom geef ik kaarten weg. Nou, dat is heel mooi. Nou, we trouwens toch de afdeling, oh ja, even in de uitzending hebben. Ik ben me kapot geschrokken om Domin afgelopen week. Oh ja? Ja. Oh, ja. Ik, nee, echt? Wat? Ik kreeg een hartverzakking. Wat dan? Hij sms'te me uh, bij Feteless aan het einde van het optreden. <laughs> Jezus, wat was dat gaaf? Ik ben zeker 6 kilo afgevallen. Hoe? Huh? Ja. Hé? Ja. Dus, luisteraars check de webcam. Ik bedoel, ja, zoveel zo oh, is er niet het van, van, hoor. Vis, dan hoor. wordt het 40 kilo min 6. Dat ja, is ik ik niet de grootste Wacht even. Hier. Hebben we die weegschalven? Jij zou toch van wie is de mol? Je je hem weg. Op. Hij blijft Je, weg. Weg. je blaast ja. hem gewoon weg. Ja. Het is helemaal niks meer. Het is gewoon echt... Het, het, ja. Nou, uh, maar uh, fijn dat je er toch op, op bent, afdeling. Oh ja, ja. Fijn, hè? Ja. Toch wel. Oh ja. Ja. Biertje? Lekker. En ja. nou, ja, zo meteen dan dus, zoals beloofd. De wildblik. Maders. Moneycrabbers. die Crawford's dead is. Alhoewel, hij komt met nieuwe dingen. Nou, zijn haar wel. Ja. <laughs> dat heet dread. Oh ja, oh ja uh, rock'n'roll is dread, dat is het. Dennis! Ja, Michiel? Wat voor haar heb jij eigenlijk? Uh, uh, gewoon van dat uh, peper en zout blond haar. Een beetje zoals ik nu heb eigenlijk. Noem ja, het maar ja, zoiets. Ja. Ja. Noem het maar gewoon. <laughs> ja, dus, het, het schijnt toch wel dat um, uh, helemaal als je bijvoorbeeld in het buitenland bent... waar, uh, uh, nou, weet ik veel, uh, Mexico, waar blond niet echt uh, heel erg gewoon is... Ja. ook peper en zout is niet... Ben je toch wel zo'n uh, opvallende ja, bestrijding? Ben, e ja. uh... ben je heel exotisch uh, daar. Nou, met je Hollands uh, klei-achtergrond. En je weet waar exotisch op ruimt. Uh, ja, inderdaad. Neurotisch? Ja, heel goed, Paul. Nou, <laughs> zal ik even de files doen? Ja, want het was ontzettend druk het uh, einde van de middag. Hoe is het ja. nu? Ja, nog steeds. Er staat nog 80 kilometer aan file. En vooral in Brabant begint het weekend een stuk later voor een uh, groot aantal mensen. Want op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat er tussen Zeeland en Ravenstein nog 15 kilometer. Er ligt daar olie op het wegdek. En daardoor loopt het ook vast op de A59 richting Os. Daar staat voor het knooppunt dan de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Goorle en Moergestel, 6 kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag. En in de andere richting staat erbij datzelfde Moergestel, 3 kilometer. Dan een ernstig ongeluk bij Hengelo op de A1 richting de Duitse grens. Tussen het knooppunt Buren en Hengelo is de weg helemaal dicht. Oh, ja, dat was hem. Nou ja, ik wil een duidelijk helder overzicht. Ja, goed hè? Ja, pak pakplaatje kun je afhalen bij de uitgang. Oh perfect, ik ga gelijk. Dankjewel Dennis. Oké, okay, daag. Hoi. Nou dan gaan we zo meteen echt uh, voor het eggie. Wat betreft uh, ja niet pink, ja. maar pink. maar eerst dus was het tekenpal? pink. Goed. Ja. Yeah. paperless champagne drop a name what happened to the dream of a girl president she's dancing in the video next to 50 cents they travel in packs of two and three with their itsy bitsy doggies in their teeny weeny seats. where oh where have the smart people gone epidemic. I'm scared that there ain't a cure. The world Ja, nee, dan heb ik het toch goed door. Dat je gewoon even de titel van de plaat vertaalt. Nog een beetje het gevoel van het weekend voor Nederlandse popmuziek. Wat, bij Pink? Nee, stom. Oh, ja, dat vond ik ook zo tof toen, uh, toen MTV Nederlands ging... met uh, die, uh, dat spotje van Kalies. I hate you so much right now. Ja? Toen Ik haat jou zoveel recht nu. Ja? En te gek was dat gedaan. Maar de grap is, dat, dat soort dingen kun je eigenlijk niet doen op de radio. Omdat zolang het Engels is, is het geen enkel probleem. Dan oh, zie je ja, je, nee, je, nee, je schoonmoeder van 65, in de maar die zegt, fuck you in the ass, la, la, la. Maakt helemaal niet uit. Maar zodra het neuken in uh, je... Ik durf niet eens te zeggen. Nee, ik kan neuken, nou? je je. Ja. Ja. Nee, ik weet dat die ophef die we ook hadden. Een, uh, Kont, business, een ja. jaar geleden. Gadverdamme, Paul. Een jaar geleden met... Uh, ik kan niet van die sletten houden. Het ja. is niks. Maar iedereen denkt... Oh, ja. maar, maar moet je eens een gemiddelde 50 cent Ik heb, heb je dat nummer van die laatste single van Eken gehoord, bijvoorbeeld? Nee. Die gemist I Wanna Fuck You. Nou, prima. Nu? Nee. Ik het, zit nog wel maar, even in uitzending. Het is, het is, het is, het is een uurtje of tien. Nee. Nee. I wanna fuck you. <laughs> fuck is het zit was een Engels stemmetje. Ja, het ja, simpel, <laughs> maar, ja, goed. Dat kan ja, dus. hier waar zijn. Maar, ja, in Nederlands blijft is. het toch... Uh, misschien moeten we het programma gewoon in het Engels gaan presenteren. Dat we gewoon nog verder kunnen gaan. Good idea. Well, in that case is, is it now time for the... The, the wild... Prick. <laughs> <laughs> <laughs> nou ja. Uh, <laughs> you call me a prick. <laughs> you call me a prick, you big ass. 0909-1336. Wat ben je aan het doen? Of wat ga je doen? Of, nou ja, vertel me maar. 0909-1336. Hallo met de radio. Hallo. Hallo. Hallo. Met wie? Met Mark. Mark! Hoi. Hoe is het? Ik zat al een tijdje in de wacht, joh. Dus ik denk, ik kom er nooit meer in. Maar toch wel. Ja hoor, niks aan de hand. Ja, Oké, okay. nee, mooi. Maar dan weten we nog niet hoe het met je is. Ja, nee, hartstikke goed. Godzijdank. Want ja. je bent in die wacht blijven zitten om een reden denk ik. Nou, uh, nee eigenlijk niet. Oh. Ik heb eigenlijk weinig bijzonders te vertellen. Ja, nou, ik wil ook naar de volgende lijn, maar vertel op zijn minst even wat je dit weekend gaat doen dan. Nou, ik ben op weg naar mijn vriendin, die is zondagjarig. Ah. Waar woont het, uh, ze dan in godsnaam? In uh, <laughs> nu al... <Fritsland> helemaal. <laughs> <laughs> nee, ik was helemaal in Friesland, dus. Uh, ja. Nou, ja. ja, dat is ellende. En, en hoe oud wordt ze? Uh, 21. Oh. Dus, eh. Uh, ja, dat is wel leuk, feetje. Dus uh, nee, dat komt altijd goed wat uit. Heb je, wat heb je voor de gekocht, Mark? Uh, een uh, een iPod. Oh, wauw. En een. En een uh, en een leuk boek uh, over, uh, over onze vakantie. We gaan naar Aruba, dus daar heb ik een mooi boek over gekocht voor gek. je. Ah, cool. Ja. En, dan, uh... en ik hoop, ik hoop dat ze niet luistert, want dan, uh, dan, dan, dan, nee, we nee, dan mag je dan mag je weer terug. Ja. <laughs> en kom in dan vies dat nog maar eens in naar achteren dat wordt lastig hoor. Ja, inderdaad. Nou, ik wens jullie uh, allebei een fantastisch weekend met een uh, ja. goed verjaardagsfeestje ook. En, ja, ik wens uh, jullie nog veel succes. Ja, het was zullen dat hard nodig hebben. Hoe heet je vriendin? Uh, Laura. Laura, Laura ja. en Mark. Ja, ah, cool. prachtig. Zaten in een bootje. Dankjewel, Mark. Ja, oké. Okay. Fijne ja. weekend. Hoi. hoi. Oké. Okay, hoi. Hallo? Hallo met Jaco. Jaco! Hey, jongens. Hey! Jonge. hey, hey me. <laughs> Welkom in Next Weekend, Jaco. Alles hey. goed? Ja, ja, nou ja, ik heb nog geen weekend, jongens. oh Wat nou? Ja, ja, ja jullie zitten muziek te draaien, iedereen die, die weekend geven. Maar er zijn ook nog mensen aan het werken. Nou, maar daar draaien we ook muziek voor. Alleen, ja, uh, die moeten dan hun oren even dicht doen als ze zeggen... Hé, eh, lekker weekend, biertje. Dat is misschien ja, een beetje pijnlijk. Maar vind je dat ook, ook niet, Jacco, dat als iedereen dat lekker een beetje dat weekendgevoel hebt ...dat je op je werk eigenlijk ook al een soort weekendgevoel creëert? Uh, nou ja, uh, pof, ik ben nog steeds uh, op een vrachtauto. Dus ja, omdat, ik denk dat er een hoop chauffeurs met me meeluisteren. Ja, ik wil net zeggen, ligt een beetje welk werk je doet. Dus je en vrijdag met een borrel toch wat anders. Ja, nee, is het een stil eventje, hè? Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> okay ja dan, wil, dan wil ik toch even weten wat je nu aan het vervoeren bent. Vind ik vind het ook zo'n uh, typische. Ik ben, heel, ik ben helemaal naïef. Ben je leeg? Ik ben heel, ja, ik kon helemaal leeg vanuit Vlissingen terugrijden naar Viesland. Wauw, dus je kan negentig rijden. Ja. Ja. ja, maar ja, ik moet niet alles zeggen wat ik echter in een bak heb, hè. Nee. nee, heel goed. Helemaal niet als het 57 Chinezen uit Dover zijn. Want dat ja. wordt toch een beetje lastig, hè? Ja, daarom. Ik denk wel van, wat we beginnen die te ruiken? Maar dat is het dus. Ja, de Chinees wordt koud. Nou, zeg, ja. uh, fijn weekend, Jaco. En jullie ook, okay, ja. Voor zover het eenmaal begonnen is. Dag. Doei. Zullen we er nog eentje doen? wel We zitten er middenin. Op 0909136 zeggen wij nu hallo. Hallo. Hallo. Met wie? Ja. Met wie? Joost. Joost. Joost. Jo Joost. Oké, okay, dan? Hey. Hey. Hoe is it, Joost? Ja, uh, uh, redelijk. Uh, Als je er dus zo lang over na denk je is niet best, <laughs> maar. Maar. het niet meer. Het klinkt niet al te, ja uh, uh, uh, uh, yeah, dat. Hey, ben je nog aan het werk? Ja, ook al. Ook nog. Wat voor werk doe je? Ja, uh, courier. Oeh, wat heb jij erin dan? Ja, ook niks. Ook nou niks ja, zeg. <laughs> Is iedereen nu een beetje aan het afgalmen en klaar en uh, we stoppen ja, ermee? Ik ben uh, redelijk onderweg naar huis en ik sta redelijk uh, in de file op de A51. Ja, de dat is een niet. beetje vervelend, al die file. Sta je er niet in de file, word je er wel geflitst. Nee, dat is het... echt een weg, jongen. Dat ja, is, is, nou, je ja. wordt er niet blij van, hè? Even want mijn topografie is uh, echt uh, beneden elke vorm van pijl. A59 is de bos die kant op? Uh, zuiden van het land. Zuiden van het land. Klopt wel eens een uh, beetje, dus. Bij ons. Ja, ah, oké. Okay. Nee, dan, uh, dan was ik toch uh, enigszins op de hoogte. En wat ga je doen dit weekend? Uh, flink zijpen, ja, flink zuipen waarschijnlijk. Ja, heel goed. Maar met mate, hè? Ja, daar komen nog een paar langs. Dus, uh... <haas> ja. Dat komt helemaal goed. Nou, prima. <h> Best ik aan een topweekend, Joost. <h> <h> <h> Juist, stelde. <h> Wazzel. Nog eentje doen, nog eentje doen. Ja, doe Ja, leuk. Hallo, met de radio. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Het klonk een beetje Duits. Duits. <laughs> hallo. Nee, dat had ik wel gezegd. Hallo. Ja, nou, dat was toch ook ja, dat een beetje. Zei je toch ook. Ik hoor het niet, hoor. Nee. nee, toch niet? Nee. Nee, niet echt. Nou, ik hoor het nu toch, toch niet. Nou, het zit wel in de buurt, hè? Ja. Uh, de grens is niet ver. Nee, dat wil ik zeggen. Want waar woon je? Ik kom bij de pittoreske schaamharen of wel slagharen. Slagharen! Ah, ja, ja, ja. ja. Nee, de, de, de, de rijmpjes van vroeger op school. Ja, ja, ja. Porno. Ja, ja. Oh, porno! Ja, ja, ja, ja, fantastisch. Ik ken wel de befteling, dat was iets wat wij op, uh, op school altijd over hadden. En lachen, jongen, vroeger. Dat was sneeuwklitje en zo. En, uh, ja, ingroepsfeer. Wil je wel je tong in je mond houden als je dat soort dingen zegt, Michiel? Sorry. Sorry. Maar goed, ehm. Um, nee, we weten nog steeds niet hoe je heet. Hoe heet je? Ja, Ronnie. Ronny! Hi! <laughs> Hi! Ronny uit Slagharen, wat ga jij dit weekend doen? Nou, ik ga eerst eens even naar huis zometeen. Maar daarna ga je <laughs> toch zuipen zeg! Eh, uh, nou... Yes. Ja, ik toch wel, ja. Heb je verder geen echte plannen? Gewoon meer... Uh... Uh, ik ben nog even op weg om te kijken bij een uh, carnavalswagen. Een carnavalswagen? Carnaval? Doe eens even lekker normaal. Ja, joh, we hebben pech gehad, joh. Er is toch net zo'n grote fik geweest bij Van der Moos in de Slagaren. Ja, ja ik, ik heb het heb gelezen in de krant, de ja. Ik heb een carnavalswagen Maar uh, dat maakt toch niet uit in uh, april? Jawel, jawel. Wat? Dan moet je op tijd mee zijn dus. En we konden er nog een geschikt eentje op de kop trekken. Dus ik heb even gekeken of die achter de vrachtwagen bui. Ja, maar de, de, ik snap niet helemaal nut van het recyclen van uh, carnavalswagens. Want dan rij je dus uh, volgend jaar, wat is het, uh, februari of maart met een heel gezellige wagen over uh, 9-11? Of iets wat niet meer actueel is. Uh, dit, is uh, dit is van een uh, andere carnavalsvereniging die er niks mee deed, jongen. Ik zit zelf ook bij de carnavalsvereniging in het dorp. Ja. Dus ja, en, uh, er moet er toch een, uh, een kinderraadwagen moeten zijn en een grote raadwagen moeten weer komen. Maar ga je dat overbinden door op... met Paul? Ja. Hoor, want dit ik denk altijd maar dat het gewoon lol is: carnaval. Maar er wordt dus ook serieus gewerkt door sommige mensen die op, gaan op 20 april durven te beweren <lacht> dat ze nog nadenken over een carnavalswagen. Dat hoeft niet hoor, kant-en-klaar gekocht. <lacht> <lacht> ja. Maar je gaat wel natuurlijk het hele jaar door brainstormavonden organiseren onder het mom van: het biertje. Of zoiets? <laughs> nee, dan hebben we het toch goed. Nee, ja. Het is in ieder geval elke maand Paul. Dus uh, wat dat betreft. En dan vliegen het kan nog wel zo. En is het is elke week. Dus uh, ingoffees, joh. is elke maand, elke week. Het is, ik ongelofelijk, het is wel een gasting ja, ik ik hoor. Ik, ik, ik snap dat wel. Zou ik ook doen dan toch? Oh, ja, plaat. Ja, ja. Oh, ik had niet anders verwacht. Nou, dan wens ik jou een bijzonder goede carnaval 2007 tot en met 2011, Ronnie. Ja, een dank, Grenf aan ons dolheids. Daar wacht eens, ik op bang voor. <laughs> fijne weekend! weekend oh, Dit is zo'n fijne plaat. hè, Tom Helsen uit België. En Sun Near Ice. Let it go, stop. I don't know, stop. Is it right to let you be the other girl? In See your mind stop. We're doing fine. Stop, and I won't stop. I never take it all for granted. Oh, sunrise will do better to a you.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 Is het nou onbeschoft, of is het juist ontzettend vrijdagavond om met een mondvol chips een plaat af te kondigen? Wat denk je zelf, Michiel? Onbeschoft. Ik zal even niet op te letten. Ondertussen hoort u op de gang. Misschien even, even, mag uh, ik even de deur open. Even, op. even, even, even de op. Het is de band van Dennis. Druk aan de oefening. Oh Hoi! Hoi! Gaat goed! Lui, Zo in de Zo, hoop je zo. Dat ja, klinkt goed. Dennis ja, zo meteen, Ik draag. heb even niet op de gang gekeken. Er staan hier gewoon 38 man. Ja, ik heb even de, de webcam aangezet. Uh, uh, uh, beugelbacking vogels en een hele band. En, uh, iedereen behalve Dennis. zo zou ze zijn? Echte ster laat het een beetje afweten. Die komt ah, een beetje goed. laat. Een beetje diva gedrag. Dat vind ik wel uh, wat hebben hoor. Ik, hou, ik vind het wel leuk eigenlijk. Vind je vindt het leuk? Ja. Zal ik jou nou, nou, aan het koppelen zo meteen? Misschien, nee, nee, niet doen. Maar misschien moet ik dat ook niet vertellen voordat we zeg maar, uh, met haar gepraat hebben. Want dat is ook niet Voor hetzelfde geld blijkt met consumptie te praten ja. of zo.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 Check de voorwaarden en bestel snel op tiscali.nl. Al 25 jaar brengt Warner Home Video Hollywood bij je thuis. Daarom verrast Warner je opnieuw met 25 top-dvd's. Zoals V for Vendetta, Mystic River, Unforgiven, Shaki en de Chocoladefabriek en The Matrix. Voor een spotprijs van 7,50 euro per stuk. It's yours. En je maakt kans op fantastische prijzen. Zoals een VIP-trip naar Hollywood of een bezoek aan een filmset. Doe mee. Ga naar 25jaarwarner.nl. Afgelopen maand waren honderden nieuwe commercials op tv te zien. Ja, en sommige, sommige zijn erg goed. Nou, we racen van jongs ervan. van. Sound. altijd samen. Ik rij altijd en Adrien navigeert. <laughs> ja, en dus hebben we uit al die honderden reclamefilmpjes een top 10 samengesteld. Of ze echt goed zijn, bekijk ze maar. Ze staan klaar op GoudenLookie.nl Maybe Sweden. Lekker met je vrienden vakantie vieren.